1 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag. Nieuw Italiaans kabinet. Vandaag verwacht winkelskampen met een pinstoring... en de gasunie schrapt 150 arbeidsplaatsen. Op de meeste plaatsen schijnt de zon. wordt 5 graden in Groningen, 9 in Limburg. En vanavond en vannacht is er overal een paar graden vorst. Morgen van het westen uit bewolking. Blijft wel droog. Het wordt ongeveer 7 graden. En de dagen daarna bewolkt, maar wel droog. Een pinstoring in de winkels. Veel winkeliers kampen ermee, zegt Equens, het bedrijf dat de transacties verwerkt. Die storing begon door een softwarefout bij 500 automaten in winkels. Maar dat aantal groeit snel, vertelt woordvoerder Marcel Wouters. Dat komt omdat betaalautomaten van dat type. juist bij de tiende transactie die heeft plaatsgevonden, zichzelf buiten werking stellen. Inmiddels zijn er 15.000 automaten die de tiende transactie bereikt hebben. en die daar mogelijk hinder van ondervinden. Storing is vannacht ontstaan bij het invullen. Voeren van nieuwe software. Wij weten natuurlijk wat er fout uh, zit in die software. Uh, dus wij hebben nieuwe software klaar, klaarstaan. Die wordt op dit moment getest en die zal zo snel mogelijk ingevoerd worden. En dan is het probleem voor al die automaten verholpen. Maar het duurt waarschijnlijk nog een paar uur voor die landelijke pinstoring is opgelost. In Syrië hebben gedeserteerde militairen afgelopen nacht een gebouw van de Syrische inlichtingendienst aangevallen. Het gebouw zou, dat zou zijn aangevallen staat net buiten de hoofdstad Damaskus. Correspondent Sander van Hoorn over wat zich daar vannacht heeft afgespeeld kunnen vaststellen, uh, is het de Syrische oppositie die claimt dat ze dat gebouw hebben aangevallen. Heel dicht bij Damascus, dat is bijzonder. Een gebouw van de militaire inlichtingendienst, dat is ook bijzonder, want die wordt flink gehaat in Syrië. En het zou gedaan zijn door het vrije Syrische leger. Het is een, um, zeg maar een, een samenraapsel van overgelopen militairen. Dus militairen uit het Syrische leger die zich hebben aangesloten bij de oppositie. En als dat inderdaad allemaal waar is, dan zou het een, een aanslag zijn met een heel hoog profiel, een heel belangrijke overwinning voor de Syrische oppositie. Correspondent Sander van Hoorn. Volgens de Turkse minister van Buitenlandse Zaken... zal het Syrische regime een hoge prijs betalen... voor het geweld tegen de demonstranten. De Arabische Liga heeft eerder de Syriërs opgeroepen... voor vandaag het geweld te stoppen. De Arabische ministers van Buitenlandse Zaken... die bijeen zijn in de Marokkaanse hoofdstad Rabat... zullen vandaag beslissen of ze Syrië definitief zullen schorsen... als lid van de Arabische Liga. Dan is het gespannen wachten op wat de nieuwe Italiaanse premier Mario Monti gaat doen. Hij staat op het punt om zijn nieuwe ministersploeg te presenteren. Correspondent Bas Mesters, het is bijna zover. We zien een deur op televisie. Waar is het wachten nog op, Bas? Ja, het duurt al twee uur, dat wachten. En dat begint een beetje lang te duren. Het is wachten totdat Monti alles heeft uitgelegd aan Napolitano. Maar normaal gesproken zou hij er nooit zoveel tijd voor nodig hebben. Dus waarschijnlijk is er toch nog een probleem wat ze proberen op te lossen samen... En dat zou dan wel eens kunnen gaan over het al dan niet opnemen van politici in die Italiaanse regering. Het wordt een zakenkabinet, een soort professorenkabinet. Maar Monti had ook graag twee belangrijke politici van links en rechts binnengehad in zijn kabinet. Eh, maar de politieke partijen wierpen allerlei obstructies op naar beide kanten... waardoor dat heel moeilijk is geworden. Daar is tot laat gisternacht over gepraat... Um, het idee was dat het helemaal rond was, maar ze zitten nu toch wel erg lang te praten. Dus dat uh, zullen we achteraf wel horen waarom dat zo lang heeft moeten duren. Nu gaat er een deur open en die gaat nu weer dicht. <laughs> dus ik denk dat we beter later nog even terug kunnen komen. Je maakt het wel heel erg spannend uh, zo. Bas, nou misschien komen we later nog even bij je terug, want er is nog even niks, uh, begrijp ik. Dat was Bas Mesters in Italië. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten. Genoeg te doen in regeringskringen in eigen land. Het Sociaal en Cultureel Planbureau vindt dat het kabinet te weinig rekening houdt met de gevolgen van de bezuinigingsmaatregelen. Dat SCP is bezorgd over de gevolgen op korte termijn, maar vooral voor de gevolgen op lange termijn. Donkere wolken staat in het tweejaarlijks rapport De Sociale Staat van Nederland. In de studio in Den Haag, Tweede Kamerlid voor de VVD, Mark Harpers. Goedemiddag. Goedemiddag, financieel woordvoerder voor de partij. Schrikt u van zo'n rapport? Ja, helemaal onverwacht komt het natuurlijk niet. Um, wat het rapport laat zien is dat uh, mensen in Nederland nu uh, de gevolgen van de crisis uh, gaan merken. Ja, en dat had ik eerlijk gezegd uh, wel uh, verwacht dat dat uh, zou gaan gebeuren. Want tenslotte merken we er ook echt allemaal wat, uh, wat van. En dat leidt vanzelf tot wat bezorgdheid. Onbegrijpelijk hoor ik eh, Partij van de Arbeid leider Cohen net zeggen dat het kabinet nou doorgaat met bezuinigingen. Um, nou ja, Volgens mij moet je nu juist uh, het vertrouwen bieden... dat je wel doorgaat met de maatregelen die je hebt, uh, hebt ingezet. Um, we zien bijvoorbeeld in uh, landen in uh, nou ja, laten we zeggen Italië en Griekenland... wat er gebeurt als de overheid gelijk weer terugdeinst en, en zegt van we hoeven geen maatregelen uh, te nemen... dan raakt uiteindelijk ook het vertrouwen in je land uh, gewoon kwijt. En we staan nog heel erg aan kop in Europa... waar het gaat om het vertrouwen van beleggers, van investeerders. Ja, dat moeten we wel, wel zien te behouden... want dat levert op lange termijn weer banen op. Die kant van Griekenland moeten we niet op, maar moet het kabinet niet toch wat maatregelen, uh, de hypotheekmarkt en zo, moeten ze toch niet de maatregelen nu weer tegen het licht gaan houden? Um, kijk, een kabinet kijkt altijd van zijn het de goede maatregelen. Maar ik ben ervan overtuigd dat de maatregelen die we in het regeerakkoord hebben genomen. Dat dat de goede maatregelen zijn. Dat ze bijvoorbeeld uh, mensen die aan de onderkant van de arbeidsmarkt uh, staan. Dat die weer aan het werk uh, komen. Uh, er worden een flink aantal hervormingen gedaan. De pensioenleeftijd gaan, uh, gaat omhoog. Um, uh, ik denk dat dat voor dit moment de juiste maatregelen zijn. En dat er geen reden is voor het kabinet om te zeggen. Nou moeten we het allemaal weer over een andere boeg uh, gaan gooien. Ja, maar bijvoorbeeld de bezuinigingen op de PGB zouden toch niet moeten verzachten, bijvoorbeeld wat de PVDA en groenlinks roepen. Ja, maar daarmee doen we uh, uh, weer iets waar we op lange termijn last van hebben. Als je ziet dat we op lange termijn zo'n regeling echt niet kunnen blijven uh, betalen, dan zou je kunnen zeggen, ja, je gaat het nu verzachten, maar dan moeten we die pijn over een paar jaar uh, pakken. En dan denk ik dat het beter is om nu even door te pakken. Ik realiseer me dat dat vaak heel pijnlijk is voor, uh, voor mensen. Uh, maar daarmee creëren we wel dat er over een paar jaar ook weer ruimte is in dit land om echt te gaan groeien, omdat we gewoon echt het vertrouwen ook internationaal uh, blijven uh, behouden. Tegelijkertijd. Het kabinet um, heeft volgens mij wel een heel goed oog voor mensen die echt in de knel zitten. Kijk, mensen waarvan we zeggen, nou ja, we zouden het iets anders kunnen organiseren of, of bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt, we gaan toch proberen weer aan het werk te krijgen. Dat moet gebeuren. Maar de mensen die echt in de knel zitten, daar is ook dit kabinet barmhartig voor. Ik dank u voor deze eerste reactie. Eh, Tweede Kamerlid voor de VVD, Mark Harpers. Graag gedaan. Bij de gasunie verdwijnen de komende drie jaar 100 tot 150 banen. En dat is bijna 10 procent van het totale aantal arbeidsplaatsen. Het merendeel verdwijnt via natuurlijk verloop. Omdat veel werknemers de komende jaren met pensioen gaan. De gasunie, staatsbedrijf, wil met de bezuiniging jaarlijks 60 miljoen euro besparen. In Den Haag demonstreren op het plein voor de Tweede Kamer ruim 120 Tibetanen tegen China. En ze zijn van plan om 16 uur lang niets te eten. Een soort hongerstaking. Demonstranten willen hun solidariteit aan de inwoners van Tibet betuigen. En de zelfverbrandingen bij kloosters herdenken. De organisatie. De onderdrukking is uh, de laatste periode alleen maar toegenomen. En het aantal uh, vermissingen, willekeurige uh, arrestaties en uh... Verdere inperkingen van de godsdienstvrijheid zijn erger geworden. Dus vandaar dat wij nu op deze manier proberen aandacht te vragen voor de mensenrechten schendingen. De Kamer heeft vanochtend over China gesproken. China dat Tibet ziet als een opstandige provincie. En de demonstranten roepen minister Roosendaal van Buitenlandse Zaken op om zijn bezorgdheid over Tibet uit te spreken. De minister vindt dat de dialoog tussen China en Tibet zo snel mogelijk moet worden hervat. En hij gaat nu op Europees niveau zijn best doen om de zaak aan te zwengelen, heeft hij aan de Kamer beloofd. Een jongen van 13 heeft bekend dat hij afgelopen vrijdag een steen heeft gegooid naar een auto in Soesterberg. Daarbij sneuvelde een ruit van een passerende auto. De politie begon meteen een zoekactie naar de daders zonder uh, succes... Twee jongens uit het groepje dat vanaf een viaduct in Soesterberg die auto's bekogelde. Die twee jongens hebben het voorval aan hun ouders verteld. En de ouders vertelden het verhaal aan de politie. Na verhoor bleek dat een andere 13-jarige jongen uit Zeist de steen had gegooid. En hij verklaarde gisteren dat hij dit deed uit baldadigheid. En de dader heeft zich later zelf gemeld bij de politie. Justitie behandelt de zaak verder. Sport. Guus Hiddink is niet langer bondscoach van Turkije. Zijn contract, dat nog doorliep tot volgend jaar zomer, is onbonden. Guus Hiddink slaagde er niet in om de Turken naar het EK te loodsen. En dus kwam er gisteren, na de play-off tegen Kroatië, een roemloos einde aan de periode van Hiddink in Turkije. Er is een wisseling van de wacht gekomen. Uh, zeg maar in september, toen die matchfixing naar buiten kwam heeft de voorzitter waar ik eh, dat project mee ben begonnen, zeg maar. Verjonging van de A-elftal en eh, opbouw ook van, eh, van jeugd-elftallen. Nou, dat kreeg toch wat een knauw in de nieuwe situatie. En eh, omdat men toch een andere kant op wil. Nou, dan heb ik gezegd, van als, dat dan, als dat dan niet uitpakt zoals we willen met kwalificatie...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 Even niks ook nog in Rome bij de deur van Mario Monti... waar hij moet komen met zijn nieuwe kabinet. Bas die staat nog steeds te kijken, maar er gebeurt nog niks daar in Rome. Het wordt naar verwachting wat er uit die deur komt. Een kabinet met vakministers, die nieuwe ploeg van Monti. Veel winkeliers kampen met een pinstoring. Oorzaak is een softwarefout bij 500 betaalautomaten. Problemen zijn waarschijnlijk in de loop van de middag voorbij. En bij de gasunie verdwijnen de komende drie jaar 100 tot 150 banen. En dat is bijna 10 procent van het totale aantal arbeidsplaatsen. Het was weer het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen weer Jurgen van den Berg met Lunch.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 Vanavond half negen bij de Avro op Nederland 1. Het is easy sale bij wcamp.nl. Shoppen vanuit je luie stoel en thuis laten bezorgen. Nu tot 50% korting. Eerst wcamp.nl.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 Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Vandaag in 1945 werd de UNESCO opgericht, de cultuurorganisatie van de VN. Bekend ook van de Werelderfgoedlijst. De vraag is of UNESCO niet steeds meer een politieke organisatie wordt. De Amerikanen hebben er in ieder geval geen geld meer voor over. Voor een spannende dag voor onze radiodagboekgast, Afro-presentator Art Roojakers. Hoe dat precies voelt, ja, dat is dan weer moeilijk uit te leggen. Ja, wat moet je dan zeggen. Nee, het, het is de ochtend van de avond. Dus vanavond is uh, Sta op tegen kanker te zien op Nederland 1. Uh, en dit is dan zo'n ochtend. Zo'n ochtend dat je de, de stilte voor de storm voelt. Straks naar half twee is Stam.nl. De stelling dan, de Nederlandse burger moet op eigen kracht de crisis doorstaan. De vooruitzichten voor de Nederlandse samenleving zijn somber. Dat blijkt uit het tweejaarlijkse rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Dat heet de Sociale Staat van Nederland. Economische groei valt tegen en de koopkracht gaat dalen de komende drie jaar. Het kabinet heeft aangegeven dat het bedrijfsleven de economie weer op gang moet brengen. Want er is geen geld in de schatkist. Is dat een juiste oplossing? Of moet er toch meer geïnvesteerd worden door de politiek om zo de crisis het hoofd te bieden? De Nederlandse burger moet op eigen kracht de crisis doorstaan. Dat is de stelling. Bent u daarmee eens of oneens? sms staat naar 7070. Dat kost 50 cent. U mag gratis bellen. Nummer 0800-1101. U kunt ook stemmen op onze website. www.stand.nl En als u twittert... Doe het dan met Hekje Standpunt. Dit is Radio 1. Lunch. Voor UNESCO, dat is de cultuurorganisatie van de VN... bekend van de werelderfgoedlijst, dreigt een tekort op de begroting. De Amerikanen namelijk geven geen geld meer uit protest... tegen het besluit van UNESCO... om de Palestijnen volwaardig lid te maken van de organisatie. Amerika vindt dat voorbarig omdat er geen officieel erkende Palestijnse staat is... UNESCO bestaat vandaag op de kop af 66 jaar. In al die jaren ging de geldkraan al eens een keer eerder dicht. Bijvoorbeeld in de jaren 80. Als statement tegen de anti-westerse politiek van UNESCO. Lunch vraagt zich af: is UNESCO een politiek instrument geworden? Ik praat erover met Bas Terhaar. Die is verbonden aan het instituut Klingendaal en tot voor kort de ambassadeur van Nederland bij UNESCO. Dag meneer Terhaar. Goedemorgen, middag. Ja, we kennen UNESCO van die uh, Werelderfgoedlijst, misschien nog wel het bekendst. Maar wat doet die cultuurorganisatie eigenlijk nog, veel, nog meer? Nou, het is veel meer dan een cultuurorganisatie. Het was oorspronkelijk eigenlijk een kun zeggen een politieke organisatie, want het is opgericht uh, na de Tweede Wereldoorlog met het idee dat oorlogen ontstaan in de hoofden van mensen. En als je dus oorlog wilt voorkomen, moet je ze ook in de hoofden van mensen voorkomen. Door onderwijs, door communicatie, door cultuur. Uh, gaandeweg is het eigenlijk vooral een gespecialiseerde organisatie geworden... op het gebied van onderwijs, wetenschap, cultuur en communicatie. Cultuur ja. is eigenlijk maar een klein deel daarvan. Maar u zegt, het begon dus eigenlijk een beetje als een, als een politieke organisatie toen al. Ja, ja. Ja, ja. En dat, dat is dan misschien, we hebben ons misschien te veel gericht... alleen maar op die werelderfgoedlijst. En dachten van, ja, dat is een, dat is een leuke lijst. Maar uh, UNESCO doet dus veel meer. Um, een, een organisatie uh, van de VN... Uh, zijn alle VN-lidstaten automatisch lid eigenlijk? Nee, nee, je moet apart lid worden van uh, UNESCO. Het is ook zo dat er... Eén land wel lid van de VN is, uh, ligt en maar niet van UNESCO. En er zijn drie gebieden, landen, die wel lid zijn van de UNESCO... maar niet van de verenigde naties. Waar de Palestijnen dus nu als laatste bij zijn gekomen. Ja, dat is de derde. Ja. In, in afwachting van een volwaardig VN-lidmaatschap... Uh, zijn die Palestijnen dus nu lid. Uh, ja, uh, dat kan gewoon dus, zegt u? Dat uh, de constitutie van de UNESCO bepaalt dat ze zelf bepalen... wie er lid van wordt, dus dat kan... Uh, je, hoeft je, niet, je, hoeft een, je hoeft niet een land te zijn per se. Uh, nou, dat is aan de beoordeling van de lidstaten. Als die, uh, die ze, ze, landen kunnen alleen lid worden, maar als de landen beslissen dat Palestina beschouwd moet worden als een land. En dat hebben ze kennelijk zo gezien. Dan kunnen ze de Palestina toelaten. Dus er is nog hoop voor de Vriezen. <laughs> Ik denk niet dat de Friese er veel mee opschieten. <laughs> maar dat zou eventueel kunnen. Ja, dat is een beetje flauw hoor, om dat zo te zeggen. Maar het hoeft niet per se een land te zijn. Het kan ook eventueel een gebied zijn. En als, als daar consensus over bestaat, dan kan die toetreden. Nou, um, er zijn twee voorbeelden van uh, andere gebieden die geen lid zijn van de VN, maar wel van UNESCO. Dat zijn de, de Koekseilanden uh, en de Dat zijn allebei hele kleine een eilandje, een ander eiland, gebiedje. Die voornamelijk te onder Nieuw-Zeeland vallen. Maar die dachten dat ze daar meer baat hadden om zelf lid te zijn. Of dat zo is, ik. Je bent zichtbaarder, mm -hmm. maar je kunt ook geassocieerd lid zijn. Aruba, uh, Curaçao en Sint Maarten zijn alle drie geassocieerd lid. Ze hebben dus ook een eigen bordje in de, in de zaal. Ze kunnen ook meedoen aan, aan het overleg als ze willen. Sint Maarten en Curaçao zijn net toegelaten. Dat is minder in de pers geweest. Maar ja. die zijn ook in het, de afgelopen maand toegelaten tot UNESCO. Nou, wordt toch gezien hè, dat het toestaan mm -hmm. van de Palestijnen... Dat, dat is toch een politiek statement. In ieder geval trekt Amerika daar ook gelijk conclusies uit. Eh, die, die, die trekken hun geld in. Um, dus, dus wordt dat dan ook toch als een politiek spel ingezet? Nou helaas um, zou je kunnen zeggen over de rug van UNESCO heen wordt een politiek spel gespeeld. Uh, UNESCO is ook niet de organisatie die iets kan doen wat dan ook aan de politieke vraagstuk van het Midden-Oosten. UNESCO heeft een hele andere taak en het verweelde is dat uh, die andere taak dus een beetje ondergesneept te raken... door uh, iets wat heel oneigenlijke voor UNESCO is. Want UNESCO kan hier niets aan doen. Maar dat gaat ten koste van het eigenlijke werk, uh, naar mijn zin. Op het iets van onderwijs en wetenschap bijvoorbeeld. Ja. Maar goed, Amerika heeft tegengestemd. Uh, Nederland ook trouwens. Hè? Ja. Uh, wat is dan de afweging voor een land om, om voor of tegen te stemmen? Nou, dat zijn politieke afwegingen. Die hebben weinig, weinig of niets te maken met UNESCO... Dat gaat om de vraag hoe je aankijkt ten opzichte van uh, het vraagstuk uh, Palestina, uh, Israël en het Midden-Oosten. Ja. Aan de telefoon is Arjan El Fazet. Hij is uh, uh, Kamerlid voor GroenLinks. Met partijgenoot Mariko Peters Kamervraag ook ingediend omdat hij onthutst is over de reactie van Nederland op het Palestijnse lidmaatschap van de UNESCO. Uh, meneer Elfazet, uh, wat is er zo onredelijk aan die Nederlandse reactie, vindt u? Nou, Het gaat hier om het uh, uh, uh, toestaan van een Palestijnen uh, aan UNESCO. UNESCO heeft als doelstelling het bevorderen uh, uh, van samenwerking uh, op het gebied van onderwijs, wetenschap en cultuur. Uh, juist omdat dat ook bijdraagt aan vrede. Dus ik kan me niet voorstellen waarom uh, je daarop tegen Nee. Uh, het is wel zo trouwens dat Nederland niet de financiële steun heeft ingetrokken in tegenstelling tot de Verenigde Staten. Klopt, ja, dat zou eigenlijk gewoon chantage zijn. Uh, uh, Amerika straft daarmee uh, Unesco. Uh, Unesco doet hartstikke goed werk om cultureel erfgoed in de wereld te beschermen. Uh, en juist erin te zetten op interculturele dialoog en samenwerking. Uh, nou ja, door uh, Unesco zo te straffen... Uh, volgens mij doe je dan uh, niet te goed aan mm. internationale samenwerking. Maar wat wilt u dan van de minister? Want bedoel, hij, hij trekt in ieder geval niet het geld in. Dus dat, je zou kunnen zeggen dat is dan al een winstpunt. En ze hebben dus wel tegengestemd. Uh, maar wat wilt u dan van hem? Kijk, de minister die verschilt zich uh, uh, achter het vredesproces. Uh, en hij zegt uh, van ja, eerst moeten partijen eruit zijn... en eigenlijk zou Israël toestemming moeten geven... Uh, zodat de Palestijnen daar lid van kunnen worden. Uh, tegelijkertijd uh, is UNESCO en in de internationale samenwerking... dat bevordert juist vrede. Dus door niet toelaten van uh, uh, Palestijn of daar tegen te zijn... bevordert hij niet vrede, maar bewerkt hij juist het tegenovergestelde. En, uh, uh, en los daarvan... Uh, bescherming van cultureel erfgoed in de Palestijnse gebieden en in Israël... is een heel belangrijk uh, issue. Uh, we weten dat er heel veel uh, um, culturele, uh, maar ook uh, archeologische vondsten... en kunstobjecten geroosd zijn door het conflict. En er zijn internationaal allemaal regels over hoe je dat ook in conflictgebieden... zou moeten beschermen. Uh, dat wordt in die regio aan de laars gelat en dan lijkt me juist... Um, uh, ...UNESCO, een internationale organisatie... ...die dat nou aan het hart gaat... ...want cultureel erfgoed ook in die landen... ...is een internationaal... Um, um, um, ...van belang. Uh, niet alleen voor die mensen daar... ...maar ook voor... Uh, uh, ...de piramides in Egypte zijn net zo belangrijk voor ons... ...als voor de Egyptenaren zelf. Dus uh, dat belang zou moeten gedeeld worden. En ik denk dat je juist zo gaat inspelen... Uh, ...op één conflict... ...omdat in, toevallig in het regeerakkoord staat... ...dat uh, Nederland-Israël een handje moet helpen... Mm -hmm. um, je, ben je eigenlijk blind voor grotere internationale kwesties... als bijvoorbeeld het beschermen van cultureel erfgoed. Ja, goed. Duidelijk wat u vindt. U hebt daar vragen over gesteld samen met Mariko Peters... namens GroenLinks aan minister Uri Roosentaal. We wachten op de antwoorden. Dank Arjan Elfazet. Ik ga terug naar Bas ter Haart van Klingendaal, voormalig ambassadeur... namens Nederland bij die UNESCO. Um, ja, even gesproken over dat erfgoed en die onderwijsprojecten. Gelooft u inderdaad dat Israël op die manier ook via de UNESCO... wraak probeert te nemen, dan? Ja, dat is... Uh... Ja. Mm -hmm. Het is hun antwoord. Ja. Ik ja, wil uh, uh, zeggen, die zucht is heel veel betekend. Nou <laughs> <laughs> ja, hier ja, ben ik om dan commentaar te geven ja. wat de Israëli's doen. Nee, wat, wat, ja. wat, wat, wat meneer Elfazet zegt, is natuurlijk wel waar. In, in dat gebied, daar weten natuurlijk heel veel cultureel erfgoed, dus dat, dat moet allemaal beschermd worden. Ah, als, absoluut, absoluut. Maar de vraag is natuurlijk wel in hoeverre uh, lidmaatschap van Palestina, wat dat betreft, veel uitmaakt. Uh, de Palestijnse delegatie was al delegatie... en nam in wezen al helemaal deel aan al het overleg op dezelfde. De manier als een andere delegatie. Er is geen eh, daadwerkelijk is en die is een echt verschil in in de vergaderzalen uh, in, in Parijs tussen een lid en een, en een waarnemer. beide kunnen ze aan alle mm. overleg en informeel overleg de facto deelnemen. Ja. Maar het feit dat de Palestijnen er nu bij mogen zijn... betekent dat dan dat die vergaderingen nog anders gaan verlopen? Dat de agenda nou, het is, het anders wordt? Het bordje uh, dat ze nu ook in de zaal hebben... komt op een andere plaats in de zaal. In plaats van dat het achteraan staat... naast bijvoorbeeld de Europese Commissie en dergelijke... en naast Curaçao uh, staat het nu straks uh, ten, naast Palau... In de alfabetische volgorde. Kijk aan. Uh, ja, dat is, dat is toch een mooi detail. Uh, ik zei het in het begin al: het is niet voor het eerst natuurlijk. U zegt eigenlijk is de organisatie altijd wel een politieke organisatie geweest, min of meer. Maar uh, het is niet voor het eerst dat er commotie over is, laat ik het dan zo zeggen. Uh, bijvoorbeeld de jaren 70, 80 was het ook al het geval. Hè? Waar ging het toen om? Uh, toen ging het om uh, een, een strijd. Over uh, persvrijheid, zo zagen wij dat. De, een, een aantal landen in de derde wereld meenden... daar hadden ze op zich niet helemaal ongelijk in... dat de pers uh, in de wereld volledig in handen was van het Westen. En dat dus door zeg maar, BBC en Radio Nederland de Wereldomroep bepaald werd... wat er op de radio en televisie te zien was. Geënvoudig waarom het er veel, niet veel verder was in de wereld. En dat gaf, een, vonden zij, een typisch Westers beeld... van wat er in de wereld gebeurde. En ze wilden nieuwe informatie orden, zodat dan wat, uh, wat minder scheef beeld... Uh, uh, zou komen. Ja. Uh, de oplossing alleen in onze ogen was niet om dan maar te zeggen dan moeten de westerse media hun mond houden en moeten we gaan censuur gaan plegen. Uh, maar de, op de oplossing was natuurlijk om zelf met eigen zenders te komen. Ja. Maar dat ja. was een kwestie van tijd en, en ontwikkeling. Uh, dat was toen dus. Zuid-Afrika me, is er wel eens boos uitgestapt vanwege ja. de uh, rassenproblematiek waar iedereen zich mee bemoeide. He, vervelend ook. Ja. Uh, ja, Zoveel landen, zoveel meningen, uh, politieke gevoeligheden over en weer. Is die organisatie anno 2011 nog wel te handhaven? Het is een buitengewoon belangrijke organisatie. Neem bijvoorbeeld we hebben wat er deze dagen gebeurt. Gisteren heeft Nederland nog een verdrag gesloten met UNESCO uh, over grondwater. Um, het Nederlands Instituut is nu het wereldinstituut geworden op het gebied van grondwateronderzoek. Dat is iets wat niet in de krant komt, maar van, van, van enorm belang is. Water is verschrikkelijk belangrijk en grondwater is uh, een heel belangrijk onderdeel daarvan. Uh, of neem vandaag, heeft, vindt een conferentie plaats in uh, UNESCO over doping je kunt niet wereldwijd sporten als je niet dezelfde afspraken hebt... over wat doping is en wat het niet is. Daar moet je wereldwijd afspraken over maken. Nou, dat gebeurt in de NSCode. wordt vandaag weer over vergaderd in hoeverre de landen hun sporters goed voorlichten... in hoeverre ze ervoor zorgen dat daadwerkelijk die spullen dan ook niet uh, verstrekt worden, ja. enzovoort. UNESCO. Er zijn allerlei praktische dingen die van groot belang zijn, die, die, die door moeten gaan. Ja, UNESCO gaat nog wel een tijdje mee, zegt u. Dank u wel voor de uitleg bij dit uh, instituut dat dus vandaag precies 66 jaar bestaat, UNESCO. Bas ter Haar hoorde u van Klingendaal, voormalig ambassadeur namens Nederland bij die UNESCO. Het Radio Dagboek. Deze week met Art Royakkers, presentator. Uh, en vanavond presenteer ik het programma Sta op tegen kanker op Nederland 1 bij de AVRO. Samen met uh, Angela Groothuis. Ja, die moeten we zeker niet vergeten. Het is een spannende dag voor uh, Art Royakkers. Uh, thuis bereidt hij zich voor op dat grote gala op Nederland 1. Vanavond Sta op tegen kanker. Het is de ochtend van de avond... Van de... Ja, hoe moet je dat zeggen? Nee, het, het is de ochtend van de avond. Dus vanavond is uh, Staal op tegen kanker te zien op Nederland 1. Uh, en dit is dan zo'n ochtend. Zo'n ochtend dat je de, de uh, stilte voor de storm uh, voelt. Mijn laptop erbij. En dan uh, even kijken. Even kijken waar de teksten ergens verstopt zitten. Hier zo. Nou, er is een heel mooi... Uh, dat wil ik eigenlijk ook wel laten horen. Er is een heel mooi filmpje gemaakt over de kans op uh, kanker, dat wil, ik, dat wil ik nog wel een keer bekijken. Dat wordt vanavond ook vertoond, dus dan weet ik uh, nou ja, waar het mee begint en eindigt... en wat er te verwachten valt. De kans dat je geraakt wordt door de bliksem. 1 op 57.000. De kans dat je een date hebt met een bekende actrice. 1 op 42.000. Het filmpje over hoe, hoe groot de kans is op kanker... vind ik eigenlijk een goed voorbeeld van de toon van het programma. Het zijn natuurlijk, de cijfers zijn zo uh, overweldigend ergens. Eén op de twee mannen, één op de drie vrouwen. Maar ook in dit filmpje wordt dat op een uh, nou, wat luchtige manier ergens uh, uh, gebracht. Zonder dat er nou meteen uh, violen onderstaan... en het uh, een uh, grote drama-draaiboek uit de kast wordt gehaald. Ja, ik hoop dat dat vanavond in uh, het programma, uh, in het gala, ook lukt. En dat, dat, is, wel, uh, dat is iets waar ik zo op zal proberen te letten... Dat uh, het, de, volgens mij staat of valt zo'n programma natuurlijk met ja, mensen die kijken en die donateur willen worden, want daar draait het om. Maar dat, dat heeft ook met de toon van het programma te maken. En dat is wel, dat is, dat is de zoektocht voor mij vandaag. Daar ben ik denk ik de hele dag naast alle andere gekten die er dan uh, op je afkomt. Um, maar daar ga ik, uh, dat is work in progress, daar zal ik mee bezig blijven vandaag de kans dat je gedurende je leven kanker krijgt. Eén op de twee mannen, één op de drie vrouwen. Het is aan ons om de kans op kanker te verkleinen. Omdat iedereen een morgen verdient. Als je het lot niet wil laten bepalen wie er ziek word, wordt, sta dan op. Sta op tegen kanker. Hallo? Is die open? Oké. Okay. Uh, mijn deurbel ging, want er wordt iets geleverd voor vanavond. Uh, wat niet geheel onbelangrijk is. Niet. Ja, mijn pak. Het is niet dat nu ik met dit programma bezig ben... dat ik uh, in één keer veel beter op mijn eigen uh, gezondheid... daarop gefocust ben uh, of zo. Ik weet dat er vorig jaar mensen zijn geweest... die na het maken van het programma... Uh, volgens mij preventief door een scan zijn gegaan. Omdat ze zo onder de indruk waren van alle verhalen die er waren... Uh, en van de kans uh, die je hebt om deze verschrikkelijke ziekte te krijgen... dat ze dachten, ja, ik wil het toch gecheckt hebben... en door preventief in zo'n scan uh, gegaan zijn. Ja. Ik weet ook niet. Ja, dat kan natuurlijk. Maar uh, nee, het is niet dat ik nu thuis uh, op elk kuchje in één keer uh, verdacht ben. Pak ze binnen. Kijk. Even in het licht staan. Heus ja, pakken. Ik, normaal als ik op pad ben voor programma's, dan sta ik een beetje met mijn, uh, mijn voeten in de modder. Of dat nou voor uh, wie is de mol is of voor, uh, voor Peking Express of Fort Boyard of wat dan ook. Maar ja, dat kun je hier moeilijk doen met staap tegen kanker. Dus ik heb nu een. Uh... Het is echt een, een presentatorpak. Ja, maar ja, dat, dat ben ik ook vanavond, dus dat mag ook best. Dus ik ga het netjes zitten in zo'n hele chique kledingtas, dat mag je dan natuurlijk nooit neerleggen, want dan kreukt het. Zo. Alright. Nou, dat is weer. Nou, het pak eens binnen, dus hoe het vanavond allemaal gaat, dat hoort u morgen in het Radiodagboek gemaakt deze week door Anne van der Veen. En die dagboeken kunt u terugluisteren via lunch.ncv.nl/slash radiodagboek. Zometeen na half twee de stelling in stand.nl. De Nederlandse burger moet op eigen kracht de crisis doorstaan. Bent u daarmee eens of mee oneens? We willen het graag van u weten. Eerst nu Renate Evers. Radio 1 Het NOS-journaal. De Gasunie schrapt de komende jaren 100 tot 150 banen, bijna 10 procent van het totaal. Het merendeel verdwijnt via natuurlijk verloop. De Gasunie wil met het schrappen van de banen jaarlijks 60 miljoen euro besparen. Winkeliers in het hele land hadden vanmorgen te maken met een pinstoring. Zo'n 15.000 apparaten deden het niet door een software-update die vannacht is gedaan. De storing duurde een paar uur. De PvdA zegt in een reactie op een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau dat het kabinet op de verkeerde weg is. Het kabinet heeft volgens fractieleider Cohen een blinde vlek voor de sociale kant. Het SCP is bezorgd over de gevolgen van de bezuinigingsmaatregelen. De vooruitzichten zijn volgens het bureau somber. En een jongen van 13 heeft bekend dat hij vrijdag in Soesterberg... een ruit heeft ingegooid van een voorbijrijdende auto. Een groepje jongens bekogelde auto's vanaf een viaduct. Een aantal van hen vertelde dit aan hun ouders en die lichten de politie in. En tot zover het nieuws van dit moment. Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl. Jurgen van den Berg. Donkere wolken pakken zich samen boven ons land, tenminste, dat zegt het Sociaal en Cultureel Planbureau in het rapport De Sociale Staat van Nederland. De bezuinigingen van het kabinet zullen alle burgers gaan raken, ook zullen ze de kwaliteit van het leven raken. zijn dreigende voorspellingen of zal het uiteindelijk allemaal best meevallen? Rob Bijl van het Sociaal en Cultureel Planbureau kondigt het zware weer voor volgend jaar aan.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 De eerste, Nederland staat met één been in een recessie. Die kans is uh, aanzienlijk, dus ik uh, houd no even op ja. Ik noteer een ja. Uh, er moet ook hier een kabinet van Nationale Eenheid komen om de crisis op te lossen. Dat is een nee. Dat is een nee. En dit kabinet is pound foolish en penny wise. Absoluut. Ja, dus. Oh ja. ja. Oké, okay. uh, dan uh, zeg ik tegen onze luisteraars dat u natuurlijk ook mee mag praten. Dat vinden we altijd leuk. Dus doe dat gewoon door uh, bijvoorbeeld via uh, de sms te laten weten... of u het eens bent of oneens met onze stelling. En die stelling luidt dus... de Nederlandse burger moet op eigen kracht de crisis doorstaan. Bent u het eens of oneens, sms dat naar 7070. Kost 50 cent. U mag gratis bellen, nummer 0800-1101. U kunt ook stemmen op onze website www.stand.nl. En als u twittert eens of oneens, doe dat dan met hekje standpunt. Dan ben ik wel benieuwd wat u daarop gaat zeggen, meneer Braker op is ook die stelling. Ja. Uh, een beetje filosofisch is het ook wel. Hè? Nederlandse burger moet op eigen kracht de crisis doorstaan. Eens of oneens? Eens. Ja, oh. hoofd, en, op, op hoofdlijnen dan. Hè? Dus uh, het is natuurlijk uh, wel zo dat heel veel maatregelen die dit kabinet treft... dat die uh, pas in 2012 en soms 2013 uh, van kracht worden. Maar heel veel mensen gaan dat wel ja, goed voelen. Uh, dus ja, je zult jezelf toch klaar moeten maken daarvoor. Het Sociaal- en Cultureel Planbureau heeft het over donkere wolken die samenpakken boven ons land. Uh, zijn die wolken nou echt zo donker? Ja, dat is altijd afwachten. Kijk, het feit dat we nu in een recessie dreigen te belanden... dat maakt me natuurlijk niet vrolijk. Uh, vooral niet als je ziet dat uh, de Europese uh, Unie als geheel 0,2 stijgt... dat Duitsland 0,5 stijgt. Uh, en Duitsland doet dat ook via lastenverlichting. Ja, en bij ons slaan die bezuinigingen ongenadig hard uh, toe... en leidt dan tot een krimp van 0,3 Maar ik heb begrepen dat je nooit per kwartaal moet kijken... dat je dat over wat langere periodes moet bekijken. Nou, er is pas officieel sprake van een recessie als het twee kwartalen duurt... Dus we hebben nu één kwartaal achter de rug en we zijn met de volgende bezig. Maar ik zie geen aanwijzingen dat het dan beter gaat worden. Maar, maar goed, het kan zijn dat omdat Duitsland nu ietsje in de plus zit... Uh, dat we daar straks weer gewoon lekker meeliften, toch? Uh, nou, dat hoeft dus dit keer niet. Omdat je toch ziet dat Duitsland een andere crisisaanpak heeft uh, dan wij. Dus die verschillen die, uh, die zie je nu ook terug in de rentes die we moeten betalen op staatsleningen. Die zie je terug in uh, de economische krimp. Waar Duitsland toch uh, via andere keuzes ook andere cijfers laat zien. Nou, dat is, zegt u, echt, echt, echt laten we zeggen, daar valt, daarmee kunt u met de vinger wijzen naar het kabinet. Want daar, daar, die kunnen daar het verschil maken. Ja, je kunt het nooit één op één aantonen of de bezuinigingen direct uh, gevolgen hebben. Maar we weten. Elke econoom weet, overwegend, dat als je te veel bezuinigt ineens, dat dat economische weerslag kan hebben. En uh, daar begint het dan nu toch echt wel op te lijken dat we iets te veel vragen. Ja. Uh, donkere wolken, zei ik al uh, uit dat SCP-rapport, uh, uh, ze hebben het ook over een dalende koopkracht voor de komende drie jaar. Ja, van 1%. Ja. En uh, dat 1% is een gemiddelde. Uh, en het kabinet heeft wel iets gedaan om ervoor te zorgen dat iedereen dan ook 1% betaalt. Alleen wat ze daarbij vergeten is dat 1% voor iemand met een laag inkomen... een relatief grotere impact heeft dan uh, bij een hoog inkomen. Dus als jij uh, een ton verdient, ja, dan is 1% uh, twee biertjes minder, zou ik maar zeggen, uh, in de maand. Maar voor iemand met een laag inkomen is dat op het besteedbare deel van het inkomen... opeens een aanzienlijk deel... Uh, en wat dat betreft worden de lasten gewoon niet evenredig ja. uh, verspreid. En, en dat heeft dan ook onmiddellijk een relatie tot die krimp die gemeten is. Want uh, dan blijkt dat nou ja, de overheidsbezuiniging is één ding. En dat mensen ook gewoon voorzichtiger worden, consumenten, met het uitgeven. Uh, schoenen, kleding, auto's, uh, gewoon allemaal minder. Ja, nou, je ziet het aan, uh, aan allerlei dingen. Uh, ik geef ook maar een ander voorbeeld. Het kabinet wil de hypotheekrenteaftrek maar niet aanpakken. Uh, terwijl er wel veel over gesproken wordt. Dat levert heel veel onzekerheid op. Waardoor de huizenmarkt ook uh, gestagneerd is. Ja, dat heeft ook weer uh, allerlei gevolgen natuurlijk voor uh, voor, ja, als je gaat verbouwen of et cetera. Dus, dus ook daar zit dan een, een economische effect in. Nog even los van het feit dat het kabinet daarmee miljarden laat liggen. Maar je ziet ook dat mensen nu alvast een voorschotje uh, nemen op bijvoorbeeld, nou, er wordt straks gekort op mijn kinderopvang uh, subsidies, zou ik maar zeggen. Ja, dan, dan uh, moet ik dus nu alvast de tering naar de nering zetten om toch straks aan de, aan de slag te kunnen blijven. Ik hoorde uh, Jorlander Sap, de fractievoorzitter van uw, van uw fractie de Tweede Kamer vanochtend hier op Radio 1 ook zeggen van... <coughs> we moeten naar uh, structurele oplossingen. En dat is dus bijvoorbeeld uh, nou ja, die woningmarkt... waar de hypotheekrente dan een onderdeel van is. Maar goed, dit kabinet heeft gezegd... daar gaan we deze periode in ieder geval niet naar kijken. Nou ja, een, een van uw vragen was uh, uh, Pennywise, Pound Foolish. Ja, daar gaat het natuurlijk juist om. Dit kabinet heeft een heel beperkte horizon. Ze kijken naar hele korte termijn oplossingen eventjes goed lijken te tonen... maar die structureel op termijn gewoon slecht uitpakken. Als je nu bezuinigt op de kinderopvang... dan zorg je er gewoon voor dat steeds minder vrouwen gaan werken. Ja, maar steeds minder vrouwen gaan werken... die wel een opleiding hebben genoten... en waar we ook met z'n allen voor betalen om die opleiding te laten doen. Dat is dus een desinvestering. Maar het is ook nog eens zo dat de economische activiteit... van uh, gezinnen of, of vrouwen zelf daarmee afneemt. En dus ook de economische bijdrage. Mm. Dus uiteindelijk betaal je daarvoor de rekening. Alleen het is een vooruitgeschoven post. Maar GroenLinks wilde zelf toch ook... Uh... Uh, flink bezuinig. Ik, ik meen 10 miljard uit mijn hoofd. Ja, dat klopt. Maar we hebben uh, dus een, een lager bedrag bezuinigd dan dit uh, kabinet doet. En tegelijkertijd hebben we natuurlijk andere keuzen gemaakt binnen dat pakket dan dit kabinet doet. Want u Door... zou dan wel iets aan die woningmarkt gaan doen? Bijvoorbeeld. En dat zijn juist de dingen die dit kabinet niet doet. Uh, we spreken wel eens over het H-woord hier. Zo van, ja, het woord hervormen mogen we niet noemen. Uh, maar daarmee uh, ontzegt het kabinet Nederland eigenlijk de mogelijkheid om toch wat miljarden te halen uit een paar structurele hmm. oplossingen. Welke, welke partij valt u wat wat betreft het meest tegen dan van de, van de coalitie? Nou ja, um, even een schuldig aanwijzen. Kijk. Ze zijn samen uh, hier uh, debatten aan, dus, dus laat dat even heel duidelijk zijn. Bij de VVD is het traditioneel wel bekend hoe ze over de zaken denken. Dus, dus uh, ik ben toch het meest verbaasd over het, uh, over het CDA wat dat betreft... maar toch ook wel over de PVV. Kijk, De PVV zegt dat ze het opneemt voor, uh, voor Henk en Ingrid. Uh -huh. uh, voor, voor, voor de gewone man, de gewone Nederlander. Ja, maar die is juist uh, de Sjaak. Uh, dus dus dat, dat kunnen ze mij toch nog steeds niet uitleggen. Nee. Even, uh, want kijk, u, u bent natuurlijk oppositie, dus het is ook, u bent er ook voor opgericht, laat ik zeggen, om, om hier kritisch over te zijn en, en lekker met die vinger naar dat kabinet te wijzen. Um, maar ja, het is natuurlijk best wel lastig om op, deze moment, op dit moment dan te regeren in deze moeilijke tijd. Uh, regeren is altijd moeilijk. Uh, want het is altijd blik is vooruitzien. Uh, en je moet er juist voor zorgen dat als de conjunctuur goed gaat... dat je daar niet politiek alleen maar garen bij wil spinnen. Maar dat je ook durft te zeggen van... ik, ik doe nu alvast wat investeringen die ervoor zorgen... dat ik toekomstbestendig word. En dat geldt ook als het wat slechter gaat. Maar ook als het slechter gaat, en dat bewijst ook ons programma... maar ook andere oppositiepartijen... Ja, dan zie je toch dat het mogelijk is om op een andere manier... de bezuinigingen in te vullen. Je hoeft ook niet zoveel te bezuinigen. Bedoel, als, he, de, de machtigste man van Nederland, de heer Wientjes, die zegt ook... Ja, je moet wel oppassen met die bezuiniging, want je kan de economie kapot bezuinigen. Nou, dat heeft weer te maken met bestedingen bijvoorbeeld. Natuurlijk. We, en, en het kabinet zelf zegt, ja, jongens, even geduld. Uh, we hebben allerlei maatregelen die in de pijplijn zitten... Uh, om de economie weer aan de praat te krijgen. Uh, Overheidsfinanciën moet op orde komen. Economie wordt versterkt, zij verhagen gisteren nog. Dus even geduld gewoon. Ja, maar ik zie geen enkel uh, voornemen van dit kabinet... dat echt een, een toekomstgericht iets heeft. Als je kijkt naar bijvoorbeeld het innovatiebeleid en het bedrijvenbeleid... dat is één grote versnippering van weinig geld. Dus je, je haalt eerst heel veel geld weg... en vervolgens stop je weer een beetje terug... en dat uh, strooi je dan uit over talloze doelen. Ja, dat is denk ik niet een structurele investering... zoals wij die vroegen zouden hebben. Ik hoorde net in het nieuws nog uh, Harbers, VVD-kamerlid... Uh, financiële man ook gewoon van die partij, geloof ik. Hij zegt ook van, ja, we moeten gewoon even doorpakken... Uh, Uiteindelijk ruimte voor de toekomst en we hebben oog voor uh, echt wel oog voor mensen die in de knel zitten. Ja, nou, laat ik het nou helemaal met hem uh, oneens zijn. Nogmaals, ik, zeg, ik zei net al, ik zie die toekomstgerichtheid uh, helemaal niet. En ik zie al helemaal niet uh, hoe ze mensen die het, uh, het zwaarder hebben... de hand boven het hoofd willen houden. Als je, ze doen zelfs het omgekeerde. Als je kijkt naar, we hebben het gisteravond toevallig gehad... over de expatregeling. En dan zie je dat mensen met een zeer hoog inkomen... alsnog gewoon een korting uh, krijgen van, van, van 30% op hun belastingen. Uh, met, als, <coughs> met als argument, ja, dat is goed voor het vestigingsklimaat. Maar dat zijn wel eigenlijk... Kortingen op inkomens van goed verdienenden. die betaald moeten worden. Uh, of verhaald moeten worden. op juist al die andere Nederlanders. Mm. Ja, daar, ja, van dat soort cadeautjes. barst het bij dit kabinet. Ja. U, u verwijst naar Duitsland. U zegt. wij zouden het moeten doen zoals de Duitsers doen. namelijk veel investeren. Daar gaat het om. Juist, juist in dit soort tijden. moet je ook visie durven hebben. en durven zeggen. tegen de stroom in durf ik toch wat investeringen te doen... omdat ik weet dat we daar beter van worden. Het kan niet zo zijn. Dat je ziet, en dat zie je ook aan het SCP-rapport... dat de onderwijsprestaties afnemen. Je ziet gewoon overal... Hè, dat, het, dat het gewoon wat minder wordt. Ja, dat is niet verstandig. Want goed opgeleide mensen hebben we gewoon nodig voor straks. En dat betaalt zich dan dubbel en dwars terug. Ja, door daar nu op te bezuinigen... neem je geen ja. voorschot op de toekomst. Ik wil er nog één korte reactie voorlezen van ons site. Hier zegt iemand, ik ben het eens met de stelling. De gemiddelde Nederland is zo verwend dat hij automatisch van de overheid verwacht... dat deze al zijn probleem oplost. Nederlanders missen tegenwoordig elke vorm van zelfredzaamheid. Dus los uw eigen problemen op en loop niet voortdurend... uw handje op te houden bij de overheid. Ja, dat is een, uh, een veelgehoord uh, argument van bepaalde partijen. Ik, ik ben het daar ook deels mee eens hoor met, met, met wat die meneer zegt. Uh, het is niet zo dat de overheid elk individu... te alle tijden de hand boven het hoofd moet houden. Maar je bent als overheid wel sturend in het... Uh, het, het, het aanjagen van de economie. In het ervoor zorgen dat er randvoorwaarden ontstaan... waardoor die economie kan bloeien en groeien. En in plaats daarvan is het nu niet bloeien en groeien, maar gewoon knoeien. En dat is natuurlijk vreselijk jammer. Ja. Uh, we gaan straks naar onze bellers toe. En dan aan het eind kom ik graag bij u terug om de reacties even door te nemen. Want er is laatste nieuws uit Rome. Laten we dat eerst eens even doen. Uh, Bas Mesters is daar in Italië, onze correspondent, bij de presentatie van het kabinet Monti. We hebben hem daar straks al verslag horen doen van een deur die steeds open en dicht ging. Uh, premier Monti kondigde zelf het nieuws in ieder geval zo aan. Buongiorno. Ja, uh, ik, ik, mijn Italiaan is niet zo goed, maar hij zegt... Uh, dit zijn de leden van het kabinet, Bas. Heb ik dat goed vertaald? Ja, daar komt het op neer. Inderdaad. Hij, hij is naar buiten gekomen dus. Uh, hij was bij president Napolitano. Uh, wat heeft hij gezegd? Nou, hij heeft gewoon de lijst met de ministers opgenoemd. Het opvallende aan uh, het kabinet is dat er geen enkele politicus in zit. Het is een zakenkabinet... Dus het is een kabinet van professoren en hoge ambtenaren en, en, en twee bankiers. Uh, je zou het een professorenkabinet kunnen noemen dat nu uh, Italië moet proberen uit die economische crisis te halen. En de belangrijkste ministeries zijn onder meer uiteraard het ministerie van Economische Zaken. Dat heeft Monti voor zichzelf gereserveerd. Hij is natuurlijk een hele gerespecteerde econoom en hij wil daar volledig controle ophouden, ook als premier. Hij zal bijgestaan worden door wat uh, vice-ministers daarbij. De bankier Corrado Passera, van een, uh, de topman van de Italiaanse bank Intesa San Paolo, die gaat naar het ministerie van Economische en Industriële Ontwikkeling. Buitenlandse zaken uh, gaat, die weet ik trouwens nog even niet, <laughs> dan gaan we verder met um, uh, Defensie. Dat gaat naar een, een, een militair die nu um, voorzitter is van het Militair Comité van de NATO. Um, en verder zitten er drie vrouwen in, waaronder de hoogleraar Elsa Fornero, um, die, doet, uh, die gaat sociale zaken doen. Er gaat een, uh, een vrouw op justitie komen, ook een hoogleraar, Paula Severini, een strafadvocaat. En er gaat een, een vrouw binnenlandse zaken doen. Dat is Anna Maria Cancellieri. En die vrouw die staat bekend om haar uh, kracht als het gaat om gemeentes... weer er bovenop helpen als ze politieke of bestuurlijke problemen hebben. Ja. Dan heb je zo'n beetje de belangrijkste ministerie. Maar, maar kort en goed, het liefst uh, had dus, heeft hij dus mensen opgeschadeld die zo weinig mogelijk met de politiek hebben. Ja. ja. ja. Hij had er graag twee grote... Belangrijke gezagsdragende politici bijgehaald om ook wat meer uh, draagkracht aan zijn kabinet te geven. Maar hij zei net dat, uh, dat het met technici, technocraten juist ook heel goed kan. En uh, uh, de opiniepeilingen geven hem gelijk. Een hele grote meerderheid van de Italianen gelooft dat Monti de man is die met zijn kabinet Italië uit de problemen kan helpen. En de beurzen, dat heb ik nog niet gezien, hoe nee, die gereageerd nee. hebben. Nou goed, jij gaat dat uh, allemaal nog eens even. En die minister van Buitenlandse Zaken ga je nog even opsporen. En uh, later deze middag horen we daar ongetwijfeld veel meer over. Van Bas Mesters dus uit Rome. Uh, Monti daar dus zojuist een kabinet gepresenteerd. En uh, dat moet die stabiliteit daar in Italië in ieder geval terugbrengen. Wij gaan terug naar de stand van zaken in stand.nl. De Nederlandse burger moet op eigen kracht de crisis doorstaan. Dat is de stelling. Ik ga gelijk even nog verversen. Dan hebben we echt de laatste stand van zaken. 1222 mensen hebben gestemd. 58%... 40 is het eens met de stelling, 42% oneens. Stand.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. U spreekt met Natasja Adema. Um, ik geloof niet dat de overheid helemaal in uh, het leven van de burger moet zitten. Burgers moeten zelfredzaam zijn. Maar wat er nu gebeurt, is dat de overheid eigenlijk de burger elke bouwsteen ontneemt om zichzelf te kunnen ontwikkelen. En dat betekent dat je dus als je zeg maar in de lagere regionen zit van sociaal-economische klassen... dat je helemaal geen mogelijkheid meer hebt. Dus voor de toekomst, als je arm bent... Kun je niet hoger stromen naar de, naar de universiteit? Kun je in feite niets doen? En dus ik vraag me af wat er gaat gebeuren. Ik ben het overigens eens met die Italianen dat ze een zakenkabinet hebben genoemd. Dat zou u hier in ik... Nederland ook wel willen? Ja, ik zou dat heel graag willen, omdat wat er nu gebeurt eigenlijk zijn mensen niet bezig met het landsbelang. Ze zijn bezig met partijpolitieke belangen. Mm, ja. Men praat over Henk en Ingrid, maar men doet niets voor Henk en Ingrid. Want daar zitten de pijnpunten en daar zal in de komende tijd daar zullen de problemen ontstaan. Goed. En ik, ik hou me hart vast. Dank u wel. Mevrouw Stampenel, goedemiddag. Met uh, Ralf Mearland, goedemiddag. Nou, ik geloof dat die mevrouw net wat zegt. Dat dat kabinet zit er al. Het huidige kabinet kan je volgens mij het beste vergelijken met een zakenkabinet. Zoals de straks er nu voor staan. Maar Los van het feit dat ik het dus gedoodendeels eens ben met het standpunt... dat iedereen, zover dat in zijn vermogen ligt, uh, moet zorgen voor zijn eigen, zijn eigen prakjaan. Uh, er zijn natuurlijk beperkingen. Mensen, gepensioneerden. Ik, ik, ik wil mensen die in de samenleving buiten de boot zijn gevallen. Er zijn natuurlijk zatgevallen die, die, die hier niks aan kunnen doen. En die moet je gewoon van overhuiswerken helpen. Daar heb je een regering voor. Die wordt geacht dus te regeren. Ja. Maar toch, toch vandaag, ik moet wel zeggen dat was een beetje een conclusie van de Telegraaf zelf. Hè, maar die hadden toch een beetje het verhaal van... Eigenlijk, eigenlijk hoeven we niet naar, de, naar het kabinet te kijken voor die, voor die ja, reparatiezaken. Want we moeten het echt zelf even gaan doen de komende tijd. Nee, je, teg, je kiest een regering om te regeren. en Die, die bepaalt dus het, balans, het landsbestuur. Maar voor de rest ben ik wel van overtuigd dat, dat elke, elke individu die hoort, hoort zich te kunnen ontplooien... zover is hem dat van natuur is meegegeven... De, die mogelijkheid moet je natuurlijk altijd hebben. En dan, dan, dat betekent dus zo min mogelijk beperkingen voor het individu. En dan de overheid, die bepaalt in grote lijnen het verband. En dan... Wil ik nog even hmm. inhaken op wat die, wat die meneer van GroenLinks zegt... ...praat dan godsamen niet over de aftrek van hypotheekrente. Dat is A, dat is lang niet zo rooskleurig als men denkt. Dat weet die man waarschijnlijk zelf ook wel. Dat is ook een politiek praatje. Daar schieten we natuurlijk helemaal niet mee. Ja. Ja, goed, er zijn ook allerlei uh, economen en, en ook mensen vanuit het buitenland... ...die toch ook wel zeggen, kijk daar eens naar. Dus in die zin staat GroenLinks er niet helemaal alleen in. Stand.nl, goedemiddag. Ja, met Roel de Ruiter. Dag. Eh, ik, ik vind dat er al een enorme tweedeling in de samenleving is. En voor een heleboel mensen is het absoluut niet eh, mogelijk om mee te doen aan uh, zelfredzaamheid. Je moet er gewoon de hele windhabbel in speculanten spucula be op beursen en, en banken moeten we aanpakken. Die hebben de crisis veroorzaakt, die moeten de rekening ook krijgen. En al dat gezeur over jezelf redden, ja, dat geldt ook voor een aantal geprivileerde mensen. In de bovenste inkomenslagen, maar voor de massa geldt het absoluut niet. En die massa is het dupe geworden van uh, ja, manipulatie op beursen en in, geld, uh, in geldzaken. Ja, duidelijk, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, met Yvonne Kars uit Apeldoorn. Er worden wijze dingen gezegd. Het ging over de kwaliteit van het leven. Was de afgelopen tien jaar goed, ja. Voor een categorie mensen. Um, en meneer, u heeft hem al aangehaald. Meneer Harbers had het ook over de mensen die echt in de knel zitten. Daar zullen we barmhartig voor zijn. Ja. Maar ik help even herinneren. Sinds 2004 zijn de bijstands... Uh, is de bijstand niet meer omhoog gegaan. Is de WMO erbij gekomen. Nu zijn het de sociaal werkplaatsen en de PGB's. De eigen bijdrage gaat naar 210 euro. De ziektekostenpremie gaat omhoog. Met andere woorden... voor de mensen aan de onderkant van de samenleving... of ze nou weinig geld hebben of niet gezond zijn... geestelijk of lichamelijk of allebei... voor die mensen is er één grote stapeling. En neemt u van mij aan... vaak wordt er gezegd... En dat gold voor de bijstand en dat geldt nu voor de PGB's. We doen dit omdat de mensen, de boel verzieken. Ze maken er misbruik van. En dan wordt dus een hele club gestraft. No. Ik noem ook nog even de mensen. Nee, nee, wacht even. De nee, wait, wait, wait, wait. Want er hangen nog veel meer mensen. Die dus wil ook allemaal wat zeggen. Ik, uw punt is duidelijk. Dank u wel. Oké. Okay. Dag. Uh, Stand.nl, Goedemiddag. Ja, ik spreek met Klaas Vermeijeren uit Emmeloord. Uh, Dag, ik Klaas. Ben ik ben het eens met de stelling. Ik, uh, ik vind wel dat de onderkant van de. Samenleving uh, beschermd moet worden. A aan de andere kant we hebben we met z'n allen kabinetten gekozen die uh, schulden hebben gemaakt. Uh, we kunnen nu ook met z'n allen uh, kabinetten kiezen die ervoor kiezen om geen schulden te maken. Ja, jij de, zegt eigenlijk ook van zo'n zo GroenLinksman die we dus uh, te gast hebben, Bruno Braakwart, heeft makkelijk praten, want die staat langs de zijlijn nu. Uh, en je moet er maar even gaan zitten nu op dit moment. Nee, we moeten niet gaan zitten. Nee, ik bedoel, ja. de, de, de coalitie die er nu zit, staat er ook voor dat ze proberen uh, ons, om, om ons uit die crisis te krijgen. Ja, precies. En, en dat moet ook. En, en inderdaad, we moeten ook de vingers wijzen naar, naar degene die al die schulden hebben gemaakt. Want uh, daar zijn we ook met z'n allen debuts aan. Dus wat die meneer net zei, ook bijvoorbeeld de banken en zo... Ja, precies. Ja, ja. Duidelijk. ook da da oh, sorry, dankjewel. We gaan nog even één telefoontje doen. Uh, Stampten de goedemiddag. Ja, goedemiddag uh, met anne mey Ik vind dit een hele verschrikkelijke stelling. En dat wijst maar weer op dat wij uh, opgescheept zitten met een extreem neoliberaal uh, kabinet. Want Wilson is beslist niet links. Gewoon een ex-liberaal die bezig is om verschillende bevolkingsgroepen tegen elkaar op te zetten. En ik was blij dat gisteren bij Pauw en Witteman nog eventjes vertoond werd een stukje van de redenvoering van Verhagen, waarin hij meegesleidt met dat tegen elkaar uitspelen... van bevolkingsgroepen. Ja. Dat vind ik het meest gruwelijke... wat we kunnen hebben. En uh, mensen worden nog steeds misleid... over waar de kern... dat spoedels kern zit... waardoor we nu in de penali zitten. En er is... Nu alleen nog maar een optie dat wij mensen toedrijven naar een vorm van informele economie en arme zorg. Dat was toch iets wat wij met CDA vrouwen als Margot Klompé nooit wilden. Ze ja, wilden ja. het recht hebben om een minimaal veilig bestaan en mogelijkheden om er bovenuit te komen. Ja. Om van een dubbeltje een kwartje te worden. Ja. Waar zijn al deze idealen en ja. al deze... Uh, Oké, okay. ik, ik, ik noteer in ieder geval een nee voor u bij deze stelling. Dat, dat heb ik goed ge gehoord. Een heel he? He? Ja. Dank u wel. Ja. Nederlandse burger moet op eigen kracht de crisis doorstaan. Dat is die stelling. Uh, we gaan terug naar Bruno Braakhuis. Die uh, heeft meegeluisterd. Ja, het uh, Tweede Kamerlid van GroenLinks. Um, ja, nou zeg het maar. Ja, er wordt wat wisselend op gereageerd. Er zijn ook mensen die zeggen, ja, ik kan me toch wel vinden in die stelling. Uh, los even van dat de mensen die het echt nodig hebben, dat we die altijd moeten blijven helpen. Ja, nou ja kijk, dat zei ik daar straks ook. Uh, in principe, en dat zei ook iemand, je hebt talenten meegekregen en probeer die zo goed mogelijk uit te nutten. Nou. Oké, okay, dat geldt dan voor iedereen. Maar tegelijkertijd heb ik ook gezegd... ja, maar die overheid is wel een overheid die de omstandigheden moet creëren... waardoor je dat talent ook kunt gaan uitnutten. En daar mankeert het dan net aan. Ik hoorde ik hoor iemand zeggen... Uh, ja, je moet wel de bouwstenen hebben om dat dan ook te kunnen doen. Ja, maar die worden juist afgebroken. Ik hoorde iemand zeggen... ja, maar de, de, de, er komt steeds meer tweedeling in de samenleving. Nou, dat is ook inmiddels aantoonbaar. De armoede is nu toegenomen. Het aantal huishoudens dat in armoede leeft is nu toegenomen tot 6%. En dat in een welvarend land. Ja, dat is natuurlijk een godsput, terwijl de rijken rijker zijn geworden. Ja, de vraag is, u, u, u, u relateert het gelijk aan het kabinetsbeleid... Uh, laten we zeggen dat, dat als je kijkt naar mijn partij... of, of ook andere uh, linksere partijen... Ja, dat wij toch ook wel meer oog hebben... juist voor de zwakker in de samenleving... en dat we daar ook dan echt iets voor willen doen. Die mensen die niet de mogelijkheid hebben... om, om zelf de vrijheid te verwerken... om goed voor zichzelf te zorgen... die moet je de rijkende hand toesteken. Ja. Um, ja, en voorlopig is dit kabinet gewoon aan zet. En die zeggen, jongens, uh, even rustig, uh, het komt allemaal goed... Ja, maar ik zie daar helemaal geen enkele aanleiding voor. Juist door de keuzes die dit uh, kabinet maakt. He, dus als je, als je kijkt naar wat er allemaal afgebroken wordt... dan denk ik, dan wordt het alleen maar erger. Die mevrouw uit Apeldoorn die had het over, uh, over de bevroren bijstand al die jaren. De WMO, de PGB die wordt afgepakt. Uh, de de toe opgelopen bijdrage voor de ziektekosten. Maar we zien natuurlijk ook wat er gebeurt met de kinderopvang... waardoor je eerder mensen uit het arbeidsproces haalt uh, dan erin. Ja, dat zijn natuurlijk geen maatregelen... waarbij die mensen de randvoorwaarden krijgen... Ja. om zich goed te kunnen ontwikkelen en deel te nemen aan onze samenleving. Ik, ik begrijp dat Jolande Sap, uw fractievoorzitter... wil een debat, hè, naar aanleiding van dat SCP-rapport. Gaat dat er komen? Ja, dat heeft ze inderdaad aangevraagd. Ik weet dat er heel veel partijen dat zullen steunen. We zullen dat natuurlijk straks pas merken bij de regelingen. Uh, maar ik ga ervan uit dat in ieder geval... Uh, ja, de meeste partijen dat zullen steunen. Maar goed, we weten natuurlijk ook dat er partijen zijn... die dat wat minder leuk vinden. Maar die zijn niet per se nodig om dit debat door te laten gaan. Goed, nou dan wachten we dat in ieder geval af, dat debat... en ook hoe het uh, verder zich zal ontwikkelen. Dank voor uw bijdrage weer aan StandpuntNL. Bruno Braakhuis, Tweede Kamerlid voor GroenLinks. Laatste stand van zaken op onze site... 1311 zijn het er nu die hebben gestemd. 57% eens met de stelling, 43% oneens. De Nederlandse burger moet op eigen kracht de crisis doorstaan. Ik ga naar de andere kant van de tafel. Daar zit Elsbeth uh, te stralen, mag ik wel zeggen? Oh ja, nou... Heeft u er hebben... je zin in? Ja, tuurlijk, ik heb altijd zin erin. En we hebben ook weer leuke gasten, Wilfred Genee. Die kennen we natuurlijk allemaal van het voetbal, maar hij is ook vader. En hij schreef een boekje over het vaderschap. Genaamd Voetbalvader leren we een hele andere kant van de man kennen. Dus blijf luisteren. Annette Bierschel, ook bekend bij jullie, die komt uitleggen over het rechtsextremisme in Duitsland. Wat is daar nou eigenlijk aan de hand en waarom heeft het zo lang kunnen duren? En we praten over anorexia bij jongens, want die kunnen ook anorexia krijgen. Zometeen na twee uur, dit is de dag met Elsbeth en Thijs. Ik wens u een prettige woensdag verder. Goedemiddag. Als je echt luistert naar elkaar, dan hoor je zoveel meer. NCRV.